File door werkzaamheden op de A12, Arnhem richting Utrecht, 6 kilometer tussen Maarsbergen en Driebergen. Ook door werkzaamheden op de A27, Gorkum richting Utrecht, 4 kilometer file tussen Houten en Knoop het -Weert. voor de stoplichten op de A44 Amsterdam richting Daag tussen Leiden en Wassenaar. En die is 3 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 En I Wanna Be Your Lover. Goedemiddag, derde uur zondag in Kennemerland. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we gaan naar Cherk de Blauw. En nou, die een, is nog steeds al eens vooraan gebeben, maar waar dus uh, Robichel, uh, de trainer van nou wel uh, gewisseld heeft, gaan meer op de aanval spelen, Dat betekent dat die verdediger eraf gehaald heeft. En een extra aanval erbij gezet. Dat betekent dat Bart de Wien eraf gehaald is. omdat waar bij die erin gekomen is uh, en nu dik is af de erbij gekomen ook om nog meer aanvallende krachten te krijgen in het team van, van, van, van uh, Bloemendaal. Dat betekent dat nou ook er ook afgehaald is en dat uh, Bloemendaal probeert uh, van alles te doen om uh, die gelijkmaker te forceren. We hebben hier nog een klein kwartiertje te gaan en just, dan komt hij in en van Bloemendaal. Het is Gijsjan, die gaat er een keer door naar Tim. Tim aan de rechterkant van Paul. Paul, kan je hem voorzetten? Die zet er ook voor. En dan hoort het bij, bij komen, die kan er niet bij komen. Dat betekent die doelman van Aagemeer die wel knoppakken en meteen ver een diep uh, naar voren gaat uh, spelen. Maar Jozefke die weer een keer wederom uh, naar voren knalt eigenlijk. En dan moet Melvin doorgaan. Melvin kan erbij komen. Nee, het is doelman doel van die die bal op kan pakken in de lucht. En is er laatste meteen verder en dieper naar voren. naar de spits toe. met de Jeroen de Dikke die er goed tussen komt. Nou moet Dennis erbij komen. En Dennis gooit zijn lichaam erin. Maar dat is dan Gijs op Hij is hier goed assistentje verleend aan Tim Jones. Tim Jones. Tim John. Wat gaat hij doen? Tim Jones. ziet dan aan de rechterkant Gijs komen weer. Gijs heeft de bal aan zijn voeten. Moet hem nu gaan kaarten. Hij had eigenlijk moeten schieten. Had eigenlijk moeten schieten om die bal dus op te gaan pakken. En dan komt er weer een kans voor AGB. aan de rechterkant van Veld. Gaat die bal dan dieper. En dan moet dan Jeroen de Dikke achteraan. Jeroen de Dikke. Die zit dus uh, bovenop de 14-vragen. Die, die, die heeft die bal nog steeds uh, zijn voet. Gaat richting Zelser gebied. Plaat hem dan voor maar die bal die gaat uh, ver naast. En dat betekent dat het gevaar is. En dat dan uh, Kerkman uh, die bal uh, kan oppakken. En meteen uh, in het spel gaan brengen. Legt die bal uh, klaar om hem uh, in het spel te gaan uh, brengen. Lomedaal is risico's teven. Dus zoals ik al zei. Dus door uh, mensen extra naar voren te schuiven. Komt die lange bal vandaan. Kerkman richting bij Beiden. Kan hij doorkoppen? Bij die uh, maakt een overtreding. En uh, dat betekent dat hij een man naar beneden drukt. dan is het een goed. Goeie kans heeft van welwin, maar dat gaat niet door, want het is op het middenveld, dan is AGB die vrije trap uh, kan heren. Loemendaal, moet u even op gaan passen, want uh, die bal is ook ongetwijfeld dip gekomen. en AGB heeft snelle mensen voor stand. komt hij wel ook lang en diep richting de Spitsen. want Friso jagen die er goed tussen. Friso, plaatsen we een één keer op, bij die, bij die, laat hem vallen voor uh, Gijsjan, Gijsjan kan er net niet bij komen. En dan is daar Friso die hem goed tussen komt, maar dat kan hij ook niet bij. Het is daar Paul John, Paul John, die kan er ook niet bij. Het is weer aan de is de nummer 9 van AGB. die gaat richting de spitsen,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 op uh, Markeus, Markeus weer naar Gijsjan. Gijsjan moet kijken hoe hij kan. Plaatsen aan de rechterkant, het wel probeert de fout te bereiken. Dat lukt niet. En is dat Tim Jan die moet gaan koppen. Die kan er niet bij komen. Dan is het Frieso. kan die bal oppakken. Laat dan langs de man. Probeert hem er één keer uit te halen. Maar als je pakt, dan zijn we de mooiste zijn. Maar die gaat verder maat. En dat betekent dat die bal kans gekeken is. En dat die aan te spelen hebben. Een minuut of acht in deze wedstrijd. Zeker met stand natuurlijk nog steeds 1 tegen 0.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 Wat een prachtig liedje is het toch? Sting, een Englishman in New York. We gaan naar het voetbal, we gaan naar Tjerk de Blauw. En hier zien we een schitterende goal van Tim Jones op de rand van de 16. was een vrije trap voor, uh, voor Blommedaal. En het was uh, Gijs-Jan Poelgees die hem heeft voor Tim Jones. En Tim Jones gooit hem in één keer rechts in de hoek, onhoudbaar voor de doelman van AGD. En zo staat die stam die er in één moet opletten. Dan bloemen alles puur aanvallend gaan voetballen, maar dan moet je gewoon passen voor die counter natuurlijk. En dan komt er die nummer 9 en dan moet Dennis Hoes erbij. En die haalt hem goed weg. En uh, die, die, die, die nummer 9 die laat zich gewoon vallen. Die denkt dan een strafschop is. Maar dat is het niet. En wederom is het Dennis Hoes die die bal over de lijn heen gooit.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 world, la la la, ladies, if you feel me, holler fellas, show us all the dollar. Little Riding Hood is such a flirt. She got Miss Muffet all up in her skirt. Hansel a Gretel never made it home. They got some cooking to do. They're all ooh, ooh it's a wicked, wicked world. Yeah ah ah ah, ooh, it's a wicked world.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 En Wicked World? Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je, Je blijft op de hoogte! En we gaan naar de ontknoping van de wedstrijd AGB Bloemendaal. We gaan naar Tjerk de Blauw. Maar die zal nog steeds 1-1 is. Maar dat zou ook 1-2 kunnen zijn. want Die kreeg een dot van de kans. En die pakte hem goed aan in de lucht. En kreeg de bal dus over het plaatje geplaatst. En schoot goed in. Maar net even niet zuiver genoeg. En daarom raakte hij het lichaam van de keeper. Komt er weer van AGB op het doel van Daan Kerkman. Stim John die er goed tussenkomt. Komt Komt die wel nog niet weg. Aan de linkerkant van zelf. AGB, de nummer 12. had nog verder het achterlijn. Dan moet die wel hoog voorkomen. Dan wordt het dan teruggetrokken. komt die wel naar voor. En het is dat Dennis Froes die hem weghaalt. En dan is het uh, Gijs Jopoeghees die hem doortransponeert. En dan is het die Kan die erbij komen? die kan erbij komen. Kan die wel niet goed aannemen? En dat is dood zo'n man, want die Robert Brons uh, die nog bijgekomen is, uh, erin kunnen brengen. En uh, in stelling kunnen brengen. Er is het nu dat is daar Robert Brons, aan de linkerkant van het veld. Robert Brons heeft er nummer 5 voor zich. is het bij die. alleen alle één op de. En bij die stijl of half over die bal. Kan die bal niet houden. En die zegt Melvin Jordaan, Melvin Jordaan! Schiet hem de naast eigenlijk. En de hand, de mogelijkheid om erin te prikken. Maar dat lukt ook net niet. Uh, zo zijn de kansen hier. Uh, aan beide kanten eerst. Is. Er een is brochure voor uh, de die op het uh, veld is. En dan zal uh, Willem uh, erin moeten komen. En Willem, uh, Willem uh, van een heide moet zorgen voor Komedal. Die dus Weidied uh, even moet oplappen. Ik zou zeggen: dan draai even een kruisstukje, we zieken en hou me op de lijn. 1-2-3. 1-2-3. Nou, dat was het klein stukje muziek, Jor de Wilson Pickett. Zometeen het gevolg, maar we gaan naar Tjerk de Blauw. Ja, en er komt uh, weer een aanval aan van AGB aan de linkerkant uh, van het veld. En dan moet dat Dennis als zo er tussen komen. Die kan die bal niet houden, is weer rond die nummer 9 van AGB die die bal heeft. Plaatsen dan dan rechts en diep uh, in het uh, veld. En dan is de Jeroen de Dikke die er goed tussen komt en die bal uh, over de zijlijn heen gooit. En dat betekent dat Doemedaal nog even bij de les uh, uh, moet blijven. al wat moeten van opletten, want hoe lang hebben het nog? Het gaat elk moment tijd zijn in deze wedstrijd, natuurlijk. Komt hier een gooi van AGB. Dus het gegeven, ja, poeg, is het krijgt geweest, dit bal? ze plaats op keurig aan de linkerkant hetzelfde in jeroen de Dikke, jeroen de Dikke, plaats op bij die heeft de ballen zijn voeten, gaat kijken wie je doen kan, ziet dan uh, aan de linkerkant, Rollo op brons, Rollo brons, wederom op Melvin, Melvin, die je niet kan houden, maar het is die paaltje om die, die bal te pakken, paaltje om, plaats hem dan naar zijn broertje, maar dat is net niet goed, en dan komt er weer een aanval van AGB in de linkerkant van wij wederom de nummer 9 van uh, AGB, die de bal heeft, en dat is uh, het uitzijn, en dat betekent 1-1 in deze wedstrijd, hier in Amsterdam. Na na na na na na na na na na. Nah. Need somebody to help me say it one time. Na na na na na. Nah. Times. I'll take the bad times. I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of. en uh, just the way you are en zometeen hebben wij um, de evenementen samen met Roy van Buringen we gaan hem bellen en uh, hij houdt ons op de hoogte wat er in Zandvoort wordt en de omgeving is te doen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 ja, het is vandaag natuurlijk zinderende zondag. Ja. <laughs> ja want uh, deze week hebben alle de dagen een speciale naam uh, bedacht door de CVD Zandvoort. Dus vandaag zinderende zondag met, uh, met, uh, met als thema liefde, passie en emotie. Oké. Okay. En uh, wat houdt wat houdt deze zondag in? Het uh, is onderdeel van het, het uh, neem je mee of neem je niet voor, voor en doe. Der, alles week. Dus het is dus niet wat jij gisteren zei, de 50 plus uh, week. Nee, het is neem je... nog ga een keer, sorry. Neem je niet voor en doe alles week. Ja, nou, heel aparte week dus. elke al dag heeft een, sp een speciale naam. Ik zal ze zo meteen nog even eh, doornemen. De ondernemers van zandt zij bieden u we, wederom we een leuke... ...en voornamelijk gratis activiteiten, workshops en acties... ...aan deze week tot en met 12 november. Het uh, programma is dan ook te zien op www.vvzandvoort.nl Nou, gaan we gaan even kijken wat er vandaag te doen uh, was op 6 november. Ja, vertel. Ik kan ik niet doorklikken, sorry. <laughs> het gaat even fout. Um, in ieder geval, er is, uh, er is uh, in ieder geval heel veel te doen. Wilt u dat zien, dan kan u even naar www.vvzand.nl gaan. Als het goed is, heb jij daar ook een beetje een roostertje wat er vandaag te doen is, Rudy. Want mijn computer wil niet heel erg. Ik heb een roosje van de zinderende zondag. Ja, wat is er vandaag te doen? Ja, ja, dan moet ik even kijken, want het hangt ergens in de studio. Ik zie, uh, als ik goed kijk, iFlirting staan. Spannend. En dat is daten zonder te praten. Nou benieuwd, en waar kunnen mensen dat doen? Ik heb geen idee, staat er niet bij. Oké, okay. daarvoor moeten de mensen toch eventjes naar www.tvzandvoort.nl Maar om even kort door te nemen wat er komende uh, week uh, voor dagen zijn, dat is wel even leuk om gewoon even leuk door te nemen. morgen is natuurlijk maandag, en dan is het mooie maandag. Ja. Uh, dinsdag is Doedinsdag. dinsdag.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 Ja, echt wel lekker hè. Nou, vrijdag kan ik even niet vinden en zaterdag is een snelle zaterdag. Nou, wel een leuke dag, toch? Zeer leuk. Ik ben blij dat ik het weet. Hé, <laughs> hey, wat is er nog meer te doen? Nou, verder uh, heb je natuurlijk uh, diverse dingen te doen, uh, zoals uh, vandaag Jet in Zandvoort... En dat, eh, dat is al aan de gang op dit moment. En eh, de intree was 15 euro. Maar dat is altijd wel leuk. Jess in Zandvoort. Vandaag was dat Claire Foster. Die daar een fantastisch optreden gaf in de grot in Zandvoort. Verder eh, hebben we natuurlijk... Eh, allerlei leuke dingen te doen in, uh, in Zandvoort. Natuurlijk eh, aankomende woensdag... ...hebben we natuurlijk de wekelijkse markt. Ja... 10 november is de Amsterdamse hit live met Handkap. Kap. Hans Kap is een uh, zanger, accordeonist, pianist, zie ik hier staan. En um, Hans Kap treedt op uh, in uh, Café De Klikspaan aan de half 19. En uh, dat is vanaf 18 avonds. Dus 10 november, Handkap Kap live met Amsterdamse hits. Dus we hebben een heel gezellige Amsterdamse avond. Ik ga dan op... Uh, we gaan dan op 10 november naar de klikspaan. Okay. Dat uh, raad ik sowieso aan, want het is altijd wel heel erg gezellig in de Oké. Okay. Verder uh, hebben we dan uh, ook, ook 10 november de shopping dinner night. Diverse ondernemers doen, uh, hebben hun deuren opengesteld op uh, 25 uh, deelnemende winkeliers en restaurant op een... Uh, bieden op een leuke manier... ...hun act uh, activiteiten aan. Dus uh, dat was hartstikke gezellig. Oké. Okay. Shopping, dinner night heet het. En er, er is ook live muziek... ...vanaf uh, 5 uur... ...10 november. En de afloop is vanaf 10 uur... S avonds. Nou, gezellig. En dan hebben we... Natuurlijk... Nog eentje doen? Ja, we, we hebben nog 11 november... We willen nog een paar dingen doornemen. In ieder geval 11 november...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 11 november is ook de pub quiz in Café Koper. Een geweldige quiz natuurlijk. En, uh, en, uh, dus je kan inschrijven met een team van vier personen. En dat kan via www.cafekoper.nl. Oké okay, Roy, dankjewel. En tot slot. Oh, je hebt er nog eentje. Vrijdag. Café X en XL Talent of the Voice En wilt u daar meer informatie over weten Dat kan, ga dan even naar www.tvzandvoort.nl Roy, dankjewel en we spreken je volgende week weer yes. En we gaan gelijk meteen door We gaan naar, uh, naar de laatste keer, naar Tjerkut Blauw uh, Met het voetbal En waar die wedstrijd natuurlijk uh, Ja, vandaag tussen AGB en uh, Bloemendaal Eindigt in een 1-1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 Ja, want uh, aan ja, de nederlaag heb je nul punten. Dus ja, dan neem je risico's. En uh, nou ja, vanaf dat moment had de tegenstander er heel veel moeite mee omdat je van bank gaat spelen. En uh, ja, alle tweede ballen waren voor ons. Nou ja, en dat leverde natuurlijk makkelijke situaties op voor uh, golf de tegenstander. Zit er een goal van, uh, van Tim?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 Leis. Ik lijk misschien al goed doordat je weet wat ik me voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, hei, hei, hey, hey, hey. Ik neem je mee, hei, hei, hey, hey. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. Ze denkt dat ik niet bezig ben geen Gevoelens heb, oh voilà. nee. Terwijl ik nu alleen maar denk: aha, zij zei je zin in de wereld? Zeg me wat je wil. We staren op de zee van het stuur, van het stuur. Zeg me wat je wil. op de Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.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 Abby Williams. En morning, sun. Goedemiddag, dit is zondag in Kennemerland. Nog een kwartiertje te gaan. En uh, de eindenslagen in de Eredivisie. Eén wedstrijd is dit moment bezig. Half vijf begonnen. PSV thuis tegen Heracles. Opmerkelijk, de tussenstand is daar 0-1 voor Heracles almelo Dan hebben we drie wedstrijden gehad. FC20, de graafschap en AZ begonnen beide. AZ Aden begonnen beide om half drie. Twente heeft met 4-0 gewonnen.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 Ja, doen we eentje naar voren. Dan kunnen we mooi op uh, Teletext kijken. dus dan van Heracles, of PSV Heracles dus nu 0-1. Bovenaan, bovenaan uh, staat AZ, gaat aan kop met uh, 31 punten. Tweede plek. Gevolgd door FC Twente, 25 punten. Derde plek. Elf wedstrijden gespeeld, dus we nu nog één wedstrijd inhalen. Is dus dit bezig. PSV, 22 punten. Vierde plek is Vitesse, 21 punten. Vijfde en zesde plek wordt gedeeld door Ajax en Herenveen met 20 punten. Dan gaan we even kijken naar de onderste regionen. 18e positie, Excelsior met uh, 6 punten. Daarna uh, 17e plek, VV Venlo met uh, 7 punten. En de graafschap. Op de zestiende plek met 9 punten. En hier is Tiny Tempa. Nothing like this in a while That's why they play my song on so many different towns Cause I got more kids than a disciplined child So when they see me, everybody barack, barack And I'm like a young girl, fully really black, barack I cry teardrops over the massive attack I only make it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 Running, One day I had a dream I tried to chase it but I wasn't going nowhere Running, climb I knew that maybe someday I would understand Trying to change a town to a grand Everyone's a kid that no one cares about You just gotta keep screaming till they hear you out En dat kunnen we zeker niet door Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. En zo eindigen we deze zondag in Kemeland voor deze zondag 6 november 2011. Aldo, dankjewel. Rudy, jou ook heel erg bedankt. We, we willen Cherk de Blauw bedanken voor het verslag ging. voor vandaag. We willen Roy bedanken voor de evenementen. En volgende week zijn we er, er natuurlijk weer. En nou, uh, uh, waar, waarmee gaan we eindigen? Ik zeg ja, kerst. Ja, zegt maar, we gaan gewoon weer met kerst eindigen. Doen we gewoon, joh. Kerst komt er bijna. Dat kan eigenlijk niet. Maar we hebben er gewoon helemaal schijt aan. Ik heb een alsje in kerst. Een <laughs> Heerlijk. Heel fijne werkweek. En tot volgende week bij een nieuwe Zondag in Kennemerland.